Oekraïne en Rusland hebben weer met elkaar gepraat over vrede. Het gesprek was in Geneve onder leiding van Amerika. En volgens een ingewijde was de sfeer gespannen. Morgen praten ze verder. Een basisschool en kinderopvang in Enschede zijn weer open... na een muizenplaag, meldt RTV Oost. Er lagen steeds muizenkeutels en vorige week vond de GGD... dat het zo niet langer kon. Alles is nu schoongemaakt, tot de knuffels aan toe. En er is ook een ongedierte bestrijder langs geweest. En Femke Kok vindt het jammer dat er gedoe is ontstaan... over een opmerking van haar coach bij haar huldiging. Hij zei toen dat ze alles had, behalve een leuke vriend... en sommige mensen vonden dat seksistisch. Kok zelf zegt nu bij RTL Boulevard dat het gewoon een lolletje was. Ik kan supergoed met Dennis. Hij heeft zo'n groot aandeel in mijn gouden medaille. En als ik me ergens gerespecteerd voel als vrouw, is dat wel bij hem. Ja, vrijdag komt ze trouwens weer in actie op de 1500 meter weer nog voor je. Het blijft droog vannacht, maar in het noorden gaat het wel vriezen. Ook morgen blijft het droog, met af en toe een zonnetje. Het is dan 1 tot 5 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Eva, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen? Wel twee flitsers. De A1 richting Amsterdam bij Naarden, 19.9. En de A2 richting Den Bosch bij Nieuwegein. En de paal 71.2.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 Met praktijkgerichte opleidingen op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Jordy Warner. En zometeen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Ronde hoor je naar Flemming en Meteor. Niet nodig. Radio 538.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 Ik ben naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Jij bent sowieso geschiedenis. Is dus het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch waar ik zit? Vol mijn vragen. kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar echt volledig uit de hand. Wemming alsjeblieft, neem nou dit tapis. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik wat man is depressief, oh man. Ik krijg Jou 58 Have Die, vijf, die We moeten even applaudisseren hoor, want we hebben gewoon, we hebben gewoon een held aan de telefoon hangen. Uh, Leno, goedenavond. Jij gaat zo meteen meedoen met de quiz over vandaag. Maar eerst eventjes over jouw heldendaad van vanavond. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb gebeld en er waren een paar andere jongens. Waarvan eentje, ik weet zijn naam niet, maar dat was uh, een van de helden. Die hebben een jongen overmeesterd die met een mes de Albert Heijn in liep... om een paar jonge meiden uh, die in de Albert aan het werk waren te overvallen. Dus het enige wat ik heb gedaan is eigenlijk gebeld, achter de jongens aangerend met de mes aan... En, uh, het was eigenlijk alleen maar degene die belde. Maar uh, de andere jongens waren de echt helder van Vlaanderen. Maar jij zag gewoon ineens uh, bij de Albert Heijn... dat er twee jongens, en je dacht dat is niet pluis... Uh, naar binnen gingen? Nou, dat was letterlijk zo. Ik ging met mijn boodschappen naar buiten. Hun met een rare lichaamsbeweging, lichaamshouding liepen naar binnen. En toen ik uh, bleef staan, toen zag ik opeens dat ze letterlijk... Tegenover, ja, een paar van die... Uh, bij de ze met een mest erover stonden. Ja. Dus, uh, nou ja, toen riep iemand van... Uh, Bel de politie en dat was ik, uh, die de politie belde. Uh, uiteindelijk ging het allemaal zo snel... Die jongens rennen naar buiten, een paar jongens rennen erachter. Dus daarom zei ik, de echt helden waren de jongens... Die ja, ja. dachten, aanrenden, die zo vermeesterden. Zeker, er waren ook hart hartstikke helden Maar, uh, Leno, jij hebt ook gebeld. Er waren waarschijnlijk ook genoeg mensen die stonden te kijken... En denken van... Uh, Weg paniek. hier. Weg hier. Dus, uh, nee, nou, ja. ja, bij deze Leno... Vlak jezelf niet uit. Vlak jezelf niet uit, hè Dankjewel, dankjewel. Zullen we hem dan maar even positief afsluiten? Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Leno, jij bent dus blijkbaar heel erg scherp. En ik hoop dat die scherpheid zometeen ook nog in die 90 seconden blijft hangen... waarin jij zoveel mogelijk vragen goed moet zien te beantwoorden. Lukt jou dat? Dan ga je er sowieso vandoor met het vijftig prijzenpakket En kom jij ook nog eens bovenaan het weekklassement? Dan win jij 100 euro. Goud. Lekker hè? Ben je er klaar voor, dink, Leno? Dink. Dink. Ja, absoluut. Eva, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar dan voor. Dan gaan we nog één vraag stellen, namelijk de kwalificatievraag. Was Jamai Lohman in welk programma heeft hij gewonnen in 2003? Idols. Top, Kijk. dan kunnen we nu met de quiz beginnen. Het oh. theater in Napels uit 1847 is verwoest door een brand. Uit welke eeuw komt dit theater? Oh, oh, mm. Oh, sorry, sorry. Astrid Holleder moest door gebrek aan beveiliging... tijdelijk weg bij RTL Tonight. Op welke zender wordt die talkshow uitgezonden? op oh, welk zender? Blaf. Uh, Vandaag is het Chinees nieuwjaar. Wat is de laatste dag van een Nederlands jaar? Ehm uh, vrijdag? De Kid Leroy gaat optreden in de AFAS Live. Met welke zanger maakte hij het nummer Stay? Oh, Yvonne Kolderweijer komt terug met haar Juice-channel. Wat is de Nederlandse vertaling van Juice? Sorry, je, je verbindt veel weg. Wat is de Nederlandse vertaling van Juice? Lef. Er komt een film over het bordspel Ticket to Ride. Noem een ander bordspel. Goeie, goeie, goeie. Even denken. Ik kan alles zeggen. Ja, roep iets. Dit uh, Ja. Pitbull wil het wereldrecord vestigen voor meest kale koppen bij elkaar. Waar of niet waar? Hotel Room Service is een plaats van hem. Waar? Kandidaat Leno heeft een paswoord. Wat is het paswoord? Les. De Olympische Spelen zijn in volle gang. Heeft Nederland meer of minder dan 10 medailles behaald? Minder. Vandaag was de première van de film over de jeugd van tegenwoordig. Noem een lid van die muziekgroep. Willy Wartel, maar die eet nu... Uh... Nee, dat is hartstikke ja, goed. Ja, dat is al goed hoor. Ja. is al goed. Oeh, dan gaan we eventjes uh, naar de jury. Ewan, de vraag aan jou. Uh, ja, hoeveel had hij uh, er goed? Uh, Leno had vier vragen goed. Oh, nou, dat is wel een feitig pakket. Maar helaas niet bovenaan uh, in het klassement. Want uh, Amber die had er gisteren zes goed. Dus die staat tot nu toe aan kop en maakt kans op die 100 euro. Respect voor haar. Ja. Nou, en respect nog steeds voor jou, want dankzij jou en nog vele anderen daar zijn er ook twee daders gepakt van een overval. Dus daar mag je ook blij mee zijn, toch? Nou, en ik uh, gun alle beste aan voor de mensen die daar aan het werk waren. En zeker de jongens die dat uiteindelijk hebben gedaan. en de politieagenten niet vergeten. Ja. Lekker man. Leno, je bent een topper, fijne avond. Dankjewel, Sanne, jullie werken. Radio 538. Damn. Smash. Gordo en Rainier Sonneveld. Loco, I loco. <tied> 5, 3, 8...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 Green. degrees of the morning With the sun I'll rise up all and I'll try again 538 Avondshow met Sonny en Morning. En hier zijn Lucas en Steve. Oh, oh,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 538. Lucas en Steve Jordan, Shaw, Hart first. En zometeen krijg je ook het nieuws van Eva. Ja, hoe het kan dat vrouwen het vaak sneller koud hebben dan mannen? Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. De mop van Ari uit Amsterdam. En het stel, even later, zie die ze bij het de hek staan. Die gaan met een partij tekeerd. Die staan te schokken en te doen. En al op een gegeven moment op de grond. Gaat alles goed. En denken we noodzulke nooit zulke heeft er gezien. En ze is gewoon ons hele tijd geleden, maar de stond er op de dek. De 5 8 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 5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 Ontdek mijn unieke zonvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. To Bekijk mijn collectie Griekse zonvakanties nu op elisawasheer.nl. De laatste keukentrends. Keukenloos heeft het. Keukenloos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 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Mm, de Burger King Hamburger. Onze klassieker met heerlijke Flame Grilled Beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro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 avondshow. een Walker, Heartbreak Melody hoorde je Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva Vloon. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over wetenschappelijke dingen. Ja, want hoe kan het toch dat vrouwen het over het algemeen sneller koud hebben dan mannen? Dat is namelijk echt zo. En wetenschapsjournalist Anna Gimbraire, die heeft uitgelegd in haar podcast, zo opgelost, waar dat door komt. Nou, vrouwen hebben over het algemeen iets meer vet... en mannen over het algemeen iets meer spieren. En dat vet dat is op zich een lekker warm laagje... maar die spieren die zijn helemaal de bom, want die verbranden. Mm. En dat, dat creëert ook echt warmte. Toen dacht ik, Jordi, jij bent heel gespierd. Heb jij het ooit koud? Nee. Nee, kijk, nee, daar nee, ga je al, nee, maar nee, jij nee, zit tijd uh... in die sportschool... Nee, nou, ik weet niet of het daardoor komt, maar blijkbaar ja, oei, als, ja, als ja, ik joh, joh, joh. dit ons mag geloven dan wel, maar ik kreeg de nee, wetenschap niet tegen. Nee, dat zou ik ook nooit durven. Nee, ik heb het nooit koud. Nee, maar mijn vriendin daartegen, die uh, ja, die dan krijg je die koude voeten tegen je lichaam aangetoe. Oh, koude voeten. Koude voeten oh. is ook wel iets heel, heel los. Heb ik altijd het idee. Ja, maar daar hebben, daar hebben mannen nooit last. Ik heb nooit koude voeten. Heb jij? Ja, ik nee, ik heb altijd koude voeten. Gaat even aan Ewan vragen Onze toe verlaten achter de schermen. Ewan, heb jij ooit koude voeten? Ik heb altijd koude voeten. Jij hebt oh. altijd koude voeten. Ja, dan gaat je theorie al niet op. Ja. Baedor. <laughs> ik heb nou ineens te doen met wetenschappelijk onderzoek. Zo moeilijk is het dus om, om, om een keer. Uh... Ja, dan je moet het dan heel veel mensen vragen voordat je weet hoe het zit. Maar jij hebt nooit koude voeten? Ik heb nooit koude. Nee, ja, nee. Ik zit ook ineens aan mijn voeten. Ik heb je dan heel, vaak hele warme voeten. Ik heb. Nou, als ik nu aan mijn voeten denk, dan zijn ze nu. Uh... Warmer dan de rest van mijn lichaam. Denk ik. Nou, wat raar. Ja, dat is wel gek. Een ja, zweetklompje. God, nou heb ik straks gezondheidsproblemen ineens. Kort ik ja. achter kom. <lacht> Dankjewel, Eva. Joep. 5 uur acht, met One Republic. I ain't buried. Nou, wel dus. Doe. What do we do now? Shakira en Zoo. Het heeft echt zo'n uh, 2010-WK-finale vibeje, dat nummer. Terwijl ja, het is splitternieuw eigenlijk. Ja, van die nieuwe film, hè, van, uh, van Zootopia uh, 2. Oh, je hebt hem hey, al hoor ik nieuwe informatie. Nee, dat is, dat is de titelsong Hallo, Floris. Je gaat zo de nacht doen natuurlijk. Zeker. Nee, dat is een nieuwe film, uh, Zootopia 2. En uh, uh, Shakira, die speelde ook in het eerste deel al een popster in die film. Die heeft niet een hele grote rol, maar dat is een gazel En die kan goed zingen. En, en uh, in de vorm van die gazelle is nu ook dat nummer. Dit nieuwe nummer. Ja, ik denk, waarom ben jij hier zo enthousiast over met dit nummer uh, met dieren en zo te maken? Ja. Maar dit is een hele leuke film. Ik kan hem echt aanraden. Ja, heb je mag Maar dit is gewoon... Nee, nu. de eerste heb ik gezien. Tweede ga ik is... volgende week naar de bioscoop. Maar dit klinkt wel als echt een kinderfilm, dit, of niet? Nou ja, nou ja, wanneer is het een kinderfilm ja, hè? Okay. <laughs> het is wellicht alle leeftijden, van alle leeftijden. <laughs> ja. Maar dit is gewoon een beetje de nieuwe wakka-wakka. Zo kom jij erop denk ik voor ja, die. Precies. Want dat, ja, was, dat was 2010. Exact. De en, WK finale. Uh, de, de WK finale. WK -finale ja. We ja. kunnen dit jaar weer het WK de WK finale halen ja. natuurlijk met z'n allen in. Uh... Op het WK. Nee. Maar, dit is, maar dit is, het leuke is van zo'n wakka wakka. Ik weet niet, ja, Jordi, jij draait ook wel eens op feestjes in ja, de club. Ja. Ik die, heb, Als je wakka wakka opzet, ah. dat is gegarandeerd dansen. Absoluut. Dan is de ja. hele dansvloer gaande. En ik, ik zou het me niks verbazen als over een jaar of... Het uh, moet wel een beetje een classic zijn. Dus het duurt toch wel een, een jaartje of, ja, het moet, of moet twee, twee, drie. Moet, moet niet een slechte dierentuin filmen vastzitten ook. Maar ai, ai, ai, ai, <laughs> maar nou, ik denk, dit zou best wel weer eens kunnen. Ja, ik ja. denk ook wel, ik denk ook wel. We zijn nog niet van die Shakira af. Nee, zeker niet. En ook niet van Floris Molenaar. Want zeker die niet. hoor je zo meteen gewoon weer van twaalf tot drie. Wat, wat, uh, wat gaat er gebeuren? Nou, ik las een verhaal over een wereldrecord. Ja, misschien dat jullie het ook wel uh, zouden kunnen breken. Maar er is een gast die heeft een wereldrecord gebroken. Ja, ik ga er zo meteen alles over vertellen. Maar ik denk dat, denk dat heel veel mensen een poging kunnen wagen om dit te gaan verbreken daar ben ik wel benieuwd zo uh, zometeen na 12 uur veel plezier en uh, Eva tot morgen dan weer tot morgen vriend hier is Need Smit Fix what you didn't break op 538